11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De ontruiming van het asielzoekerskamp in Amsterdam-Osdorp is nog steeds aan de gang. De asielzoekers staan in een groepje bijeen tussen tassen en koffers, zegt verslaggever Mark-Robin Visser. En die mensen die nu nog op het trein zijn, die zijn allemaal aangehouden. Ze worden individueel door de politie aangesproken. Sommige mensen halen papieren uit hun jaszakken tevoorschijn. Die worden dan door de politie bekeken. Hun bagage wordt verzameld. Er worden labels aan de koffers en stickers aan de koffers gehangen. En die koffers en hun bagage gaan allemaal in een apart busje. En daarna nemen die mensen één voor één... worden ze naar de arrestantenbus gebracht. Kort voor de ontruiming. Wie nog meer dan 100 uitgeprocedeerde. De asielzoekers in het kamp in Amsterdam-Osdorp. De meeste komen uit Somalië. Syrië heeft nog steeds geen internet en ook telefoneren is vrijwel onmogelijk. Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Gisteravond vielen ineens alle verbindingen uit. Het lijkt erop dat het regime van president Assad alle communicatiemiddelen heeft uitgeschakeld, maar volgens de Syrische regering zijn de opstandelingen verantwoordelijk.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 De onderhandelingen tussen de rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering verlopen goed. Dat heeft de Nederlandse FARC-onderhandelaar Tanja Nijmeijer gezegd tegen de BBC. Volgens Nijmeijer is de sfeer goed en worden er af en toe grappen gemaakt. Volgens de Colombianen liggen de onderhandelingen op schema. De vredesregeling is eerder een kwestie van maanden dan van jaren, zegt de regering. De onderhandelingen op Cuba zijn nu geschorst. Op 5 december gaan ze verder. We zenden het voetbal al 50 jaar uit en wat ons betreft doen we dat de komende 50 jaar ook. Dat zegt NOS-directeur De Jong in een reactie op het nieuws dat Eredivisie Live door de Amerikaanse televisiezender Fox mag worden overgenomen. Fox weet nog niet of het iets met die samenvattingen gaat doen. En De Jong hoopt dat de samenvattingen bij de NOS blijven. De NOS proeft en hoort dat er nog een kans is. We zitten nog in de wedstrijd. En wij willen te proberen te scoren. En uh, wij gaan proberen die rechten binnen te halen. Hm. Uh, uh, dat hoort bij de NOS, dat hoort bij de publieke omhoop. En daar gaan we ons stinkende best voor doen. Maar we gaan niet irrealistisch bieden. Want er zijn natuurlijk ook bezuinigingen. Maar uh, uh, je kent ons, je kent de NOS. Uh, uh, proberen gaan we het zeker. De rechten voor de samenvattingen zijn tot 1 juli 2014 in handen van de NOS. Op de komende miljonairsbeurs in Amsterdam is een olieverfschilderij van Prins Bernhard te koop. De prins maakte het in 1987. Het heet Antarctica. En is waarschijnlijk gemaakt toen de prins op reis was voor het Wereldnatuurfonds. Het werk wordt verkocht tijdens de Masters of Luxury Beurs in de RAI, voorheen de Miljonair Fair. En het moet 9800 euro opbrengen. Dan het weer nog. Stapelwolken en ook zon. Vooral aan de kust een enkele bui. Temperatuur een graad of vijf. Morgen regen. In het oosten ook kans op natte sneeuw. En het wordt opnieuw maximaal vijf graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Bride-Noordbrug drie kilometer. De N219, de wegkapelle aan de IJssel-Zevenhuizen... is in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en de aansluiting met de A20. De oorzaak is een aanrijding...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 Lees nu 8 nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl. Vara Radio 1 de gids .fm, met Felix Murders. Mooi. De televisieseries uit het koele koude Scandinavië zijn hot. Denk aan The Killing, Wallander, Beck, The Bridge Anadaal en borgen. Maar waarom? Dat hoor ik zo van de distributeur van die meeste werkjes uit het noorden, Esther Ballenberg. Nederland moet het dit komend jaar doen zonder autobeurs. De jaarlijkse autorij is namelijk te duur. Maar heeft zo'n beurs überhaupt nog wel toekomst? Autoexpert Wim Oude laat zijn licht schijnen. En iets van vroeger, maar ook van nu. Het is 25 jaar geleden dat Simon Carmichael overleed. Dadelijk hoort u zijn laatste kronkel, die is uitgezonden op televisie. Titel Veel ineens. En wilt u dat ook? Surf naar degid.fm. Wie slachtoffer is van een secte, die kan vanaf vandaag steun krijgen van het speciale meldpunt secte-signaal. Het meldpunt wordt beheerd door de Stichting M, bekend van onder meer Meld Misdaad Anoniem. Aan de telefoon directeur Guus Wesselink van de Stichting M. Dag meneer Wesselink. Dag, goedemorgen. Een steunpunt voor sekteslachtoffers. Zijn er daar veel van in Nederland? Dat weten we niet. De omvang van de secten die uh, is niet bekend. Er wordt onderzoek naar uh, gedaan in op opdracht van de minister van Justitie uh, om de, de situatie in Nederland in kaart te brengen. Uh, de Tweede Kamer die heeft daarom gevraagd en die hebben ook gevraagd om een meldpunt alvast in te richten waar mensen toch laagdrempelig alvast terecht kunnen. En dan kunnen we meteen bekijken hoe groot de omvang kan zijn. Ja. Um, in ieder geval is er wel, zijn er wel berichten dat er de, kwalitatief, los van de aantallen, maar dat er, dat er ernstige dingen gebeuren. En uh, bij secten, en dat kunnen secten zijn die religieus zijn getint, of uh, secten die op therapeutische basis uh, bezig zijn, of, uh, of, of onder, onderwijskundig mensen in de val lokken door, uh, door opleiding aan te bieden in, in uh, ja, min of meer sectarisch verband. Uh, dat weten we wel. Uh, we hebben gekeken hoe het in België is. In België zijn deze voorzieningen al wat, uh, wat langer. Wat bedoelt u met deze voorzieningen, dit, dit, dit soort uh, nou, een kennis, en, Ja, Een kenniscentrum, een adviescentrum voor mensen die, uh, die meer willen weten... over secten of, of daar slachtoffers zijn geworden waar ze terecht kunnen. U beheert ook het uh, bekende meldpunt Misdaad Anoniem. Ja. Kwamen er ook meldingen binnen over secteslachtoffers? Ja, er kwamen af en toe uh, meldingen binnen, uh, slachtoffers uh, of familie van slachtoffers. En dat, uh, dat heeft België ons ook uh, uh, verteld. En jullie zullen meer telefoontjes krijgen van, van ontruste familieleden dan van echt van de, de, de slachtoffers zelf. Uh, maar wij konden die mensen bij meldmisdaad anoniem vaak niet helpen. Omdat ze de enige waren die het, uh, die het wisten. Ja, En dan kunnen wij ze niet anoniem houden bij meldmisdaad anoniem. En dat, daar is die lijn nou net voor. En uh, uh, nu kunnen we, hebben we de mogelijkheid om langer in gesprek te gaan. En mensen te helpen en uh, te verwijzen naar hulpinstanties. En dat is wat u gaat doen ook? Ja, dat gaan we doen. Stel ik ben lid van een sector. En mijn klacht is dat ik al mijn bezittingen moet afstaan. Mm -hmm. Wat is dan uw reactie daarop? Nou reactie om in kaart te brengen wat er precies aan de hand is, hoe het allemaal gebeurt. Met bankstel weg, met televisie weg. Ja, nou, als daar strafbare feiten worden gepleegd en daar, daar, daar kijken we dan ook naar. Dan, nou, in dit geval dan, is het sprake van strafbare feiten. Nou, dan adviseren we om aangifte te gaan doen bij de politie. En daar kunnen we ook in, in, in helpen als mensen de weg niet weten om de brug te slaan naar de politie. We hebben die, die, die, die, die partner politie en openbaar ministerie nou één keer in onze netwerken zitten. Dus dat is voor ons uh, makkelijk om voor ze te doen. Maar pakt u dan ook de desbetreffende secte aan? Nee, daar zijn we niet voor. We zijn er echt voor uh, de hulpverlening. En het uh, aanpakken van sectes, dat zal uh, de overheid moeten gaan doen. Dus bij veel klachten zal dat gaan gebeuren waarschijnlijk. Ja, we hebben wel de vraag ook gekregen van het ministerie om in kaart te brengen aan de hand van de signalen die we binnenkrijgen wat er uh, aan de hand is. En uh, dat door te geven. En uh, u kunt erop rekenen dat als wij ernstige misstanden uh, hier binnenkrijgen, dat wij er wel voor zullen zorgen dat die op een goede plek terechtkomen en dat er wat mee gebeurt. Anoniem. Het steunpunt is vandaag begonnen. Hoe en wanneer kunnen slachtoffers bij u terecht? Nou ja, het is niet anoniem. Hè. Het, is, het, is, uh, het is echt, uh, mensen, wij houden mensen wel. Het zijn vertrouwelijke gesprekken en wij zullen nooit naar instand... Namen doorgeven. Wat bedoel ik ja. Wel de ja. verschijnselen. En uh, ja, nou, de, de, men kan dus vanaf vanmorgen 9 uur uh, bellen naar, uh, naar ons uh, nummer wat daar specifiek. Mag ik het even noemen? Ja hoor. Uh, het is 088 55 43 276. Of de website sectorsignaal.nl. Het is geen makkelijk telefoonnummer. 088 55 43 276. Ja. Klopt. Nee, het is niet makkelijk. Uh, maar via de website Sektensignaal is het uh, makkelijk te vinden. We zetten het ook op onze site. Directeur Fantastisch. Guus Wesseling van de Stichting M over het steunpunt voor secteslachtoffers. Dit was de VARA toen. Meer dan twintig jaar, van 1965 tot en met 1987, besloot schrijver en dichter Simon Carmichelt... elke vare televisieavond met een kronkel, een kort verhaal. Steve was ingeleid door de jazz ballad in een sentimental mood... uitgevoerd door Johnny Hodges, saxofonist in de band van Duke Ellington. Daarna dus die melancholische stem van Carmichelt met dat korte verhaal... en het was een baken van rust na een lange televisieavond... Vandaag is het 25 jaar geleden dat Karmichelt overleed... en daarom nu zijn allerlaatste kronkel opgenomen vlak voor zijn dood in 1987. Als klein meisje was ze bleek en stil. Sloom, zei de buurvrouw. Maar haar moeder begreep er wel. Die was net zo geweest, vader niet. Vader was vrolijk en luid. Die hield van moppen vertellen en mensen voor de gek houden. Zijn mooiste dag van het jaar was 1 april. Dan fopte hij naar hartelust en lachte dreunend als ze in zijn vallen liepen. Die Sinterklaas vergeet ze niet gauw. Het grote ouderwetse huis waarin ze als klein meisje woonde... scheen geschapen voor het feest... was een open haard in de huiskamer... met zo'n schouw waarin de pijp naar het dak uitkwam. Een ideale plaats om je schoen mee neer te zetten... Die avond, het was begin december, had het meisje bij de schoorsteen gezongen. Toen ze op weg was naar bed, hoorde ze de stem van haar vader. Die riep, kom eens gauw helpen. Ze eilde terug naar de kamer en vroeg, wat is er? Ik heb die ouwe bij zijn poot, riep hij. Bij het vuur stond hij uit alle macht trekkend aan een been dat uit de schouw kwam. Help nou eens, die. Hij had een rood hoofd van inspanning, maar het kind stond als verlamd van schrik en zag hem achterover tuimelen met een hoge laars in zijn hand. "Hij is me ontsnapt, heegde die en overend krabbelend, "maar zijn schoen heb ik. Die geef ik niet meer terug." "Dat mag niet." zei het meisje. Nou is Sinterklaas heel boos op u. Misschien komt u u wel halen vannacht. Oh, ik ben helemaal niet bang hoor, riep de vader. Hij was een liefhebber van grappen, dat zei ik al. Rillend van angst vluchtte het kind naar de slaapkamer en kroop in bed. Haar moeder kwam en zag meteen dat er iets aan de hand was. Wat scheelt je vroeg ze, en het kind vertelde hoe vader de woede van Sinterklaas had getrotseerd. Somber luisterde de vrouw naar het verhaal. Toen zei ze, wees maar niet bang hoor. Vader maakte maar een grapje. Maar als Sinterklaas nou kwaad is... De echte Sinterklaas is al lang dood, zei de moeder. Die bestaat niet meer. Al die Sinterklazen en Pieten die je nu ziet zijn verkleede mannen. O, oh, dus alleen het paard was echt, zei het meisje. Het was een hele brok om zo ineens door te slikken. En de ooievaar, vroeg ze, die vind ik zo griezelig. Pa zegt dat ik tegen de kuiten van de ooievaar hing... Dat is ook maar een grapje, antwoordde de moeder... die in één moeite door schoon schip wilde maken. De ooievaar, die brengt de kinderen niet. Jij komt gewoon van mij. O, oh, zei het meisje. Ze kreeg een nachtzoen op haar bleek, pijnzend gezichtje. De moeder liep naar de deur. Zeg, man, vroeg het meisje. Ja. En God bestaat die ook niet echt, klonk het voorzichtig. God bestaat echt, zei de moeder. En ze doofde het licht. En ze doofde het licht. Simon Kermichelt met het tempo van toen. Het is vandaag 25 jaar geleden dat hij overleed. En dat was uh, zijn allerlaatste kronkel, net voor zijn dood, opgenomen in 1987 en op televisie te zien. Zou de dijk zijn geïnspireerd door Kamicheld?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 Nee, Ook een beetje in het tempo van toen. Uh, Jeffrey, als je zo weggaat, het licht mag weer aan. Het mag hier aan. had always played very emotional characters you know traditional feminine characters and i remember saying it at that very first meeting i'd like to play a person who's not um, able to communicate uh, actrice Sophie Grabol over haar rol als contactgestoorde politievrouw Sarah Lund in de populaire Deense serie The Killing Scandinavische series zijn hot denk maar aan Wallander Beck the Bridge Arnedaal, Borgen ik heb ze allemaal al een keer genoemd. En morgen en overmorgen organiseert distributeur Lumière in Den Haag voor de tweede keer het Lumière Crime Festival. En bij mij zit de drijvende kracht achter de Nederlandse afdeling van de Belgische distributeur, Esther Bannenberg. Mevrouw Bannenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Ze lopen als een trein hè, die Scandinavische series. Wat is het geheim van de Smit? Het, uh, het, het langdurige geheim erachter, denk ik, is de populariteit en de traditie van de boeken. Um, al, eigenlijk al sinds de jaren zestig... worden door, door schrijvers als Cheval en Walleu, ja. worden uh, politie -thriller boeken geschreven, detectives. Ja. Um, onder andere bijvoorbeeld over Beck. Daar zijn ja. ze bekend mee geworden. En Beck was nu een typische politie-inspecteur... Uh, die ook wel eens een slechte dag had. En niet zoals de, de flitsende James Bond en dergelijke. Maar zij schreven boeken over echte mensen... Um, in tegen de achtergrond eigenlijk ook van maatschappijkritische vertellingen. Ja, dan heb je natuurlijk wel anderen. Ja. Die is ook bekend vanwege ook die sociaal maatschappelijke thema's ja. die erin voorkomen. Ja. Zeker. Dat, dat doet de schrijver heel goed, ja. Menkel. Ja, Henning Menkel. Zijn de, Menkel. Wat dat okay. betreft zijn er inderdaad... Je had Sheila uh, Ann Wallo, je had Henning Menkel. En daarna zijn er ook nieuwe generaties uit voortgekomen. Stiek Larsson natuurlijk. Uh, we hebben op dit moment ook Lars Kepler. We hebben wat vrouwelijke tegenhangers... zoals Camilla Lekberg, Lisa Marklund, Maar ook Helene Torsten. En al die boeken zijn tot op heden zijn enorm populair. Ook nog steeds in Nederland. En die zijn dus kennelijk makkelijk te verfilmen. Um, en gemakkelijk uh, weet ik niet... maar ik denk juist door de lange traditie... die er bestaat in Scandinavië... is het zo dat mensen er echt mee opgegroeid zijn... Uh, weten waar ze het over hebben... Uh, en... Halverwege de jaren zeventig, zeg maar, was eigenlijk was een van de eerste verfilmingen door Bo Wiederberg, wat destijds een, eigenlijk een vrij bekende regisseur was. Ja. En die raakte geïnspireerd door de French Connection. En die had zoiets van: hé, hey, ik wil een Zweedse politiethriller maken. En die heeft op dat moment Man on the Roof, de verschrikkelijke man uh, van Seffle, Seffle, heeft ja. die verfilmd. En dat is halverwege de jaren zeventig geweest... en vormt eigenlijk nog steeds een beetje een de standaard... Een de film is dat, hè? Ja, vormt nog steeds een beetje de standaard... voor de huidige uh, generatie van, van series. Als ik nou eens kijk naar de Killing bijvoorbeeld... He, dan is dat een verhaal dat wordt uitgesponnen. Je ziet elke dag van het politieonderzoek. En het is eigenlijk bijzonder, want tegenwoordig is het allemaal snel, snel, snel. En toch accepteert de kijker die traagheid. Ja. Hoe zou dat kunnen? Ja. Hoe zou nou, dat komen? Het is zeker zo dat, ze, uh, dat de vertellingen trager zijn en met name het oplossen van de misdaad op, op, op tragere wijze dan de gemiddelde Amerikaanse serie. Um, maar tegelijkertijd krijgen de kijkers op dit moment krijgen echt een enorme rijkdom aan vertellingen voorgeschoteld. Want het gaat niet alleen om het oplossen van die misdaad. Het gaat ook om de de, uh, de gelaagdheid en de, de diepere dimensies van de personages. We krijgen echt een fantastische schakering... van dagelijkse beslommeringen tot persoonlijke tragedies. En daarnaast is het zo dat behalve het oplossen van de misdaad... dat er ook nog eens aandacht is voor politieke ontwikkelingen... in de achtergrond, um, maar ook de actualiteit waarop ingespeeld wordt door de meeste series... is echt fantastisch. Dus ja, als je de... kijkt naar Borgen bijvoorbeeld... dan uh, kan je je voorstellen dat dat ook in Nederland zou kunnen afspelen. Ja. ja de... een, een politieke serie is dat. Absoluut, ja. Met veel media-invloed. Ja. En uh, die is ook waanzinnig populair in Politiek Den Haag. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Want op heel veel manieren wordt er door iedereen inderdaad bedacht... wie zou nou wie zijn in het werkelijke leven... en wanneer zou de Nederlandse versie van Borgen nou eens uitkomen... Um, het, het, het, de realiteit van de series en de actualiteit. denk ik dat, dat het ook heel invoelbaar en herkenbaar maakt voor heel veel mensen. En dan die personages, die zijn ja. intrigerend. Ik noemde al ja. Sarah Lund. Eh, iets wat contact gestoord met de, eh, Maar de even uit die serie The Bridge. Eh, Saka Noren, die is, die is bijna autistisch te noemen. Ja. die is autistisch, geloof ik. Nou, het, het, het, het, iets genuanceerd. De schrijver destijds van de serie. die begon met het ontwikkelen van The Bridge. Die hadden één groot doel voor ogen. En het doel was eigenlijk, we gaan een personage ontwikkelen... wat echt totaal verstoken is van welke sociale vaardigheid dan ook. Nou, dat is goed geluk. Dat werd Saga Noren. Maar het grappige was dat op het moment dat het publiek de serie ging zien... mensen echt eh, daarop reageerden van, het is inderdaad een vorm van autisme. Sterker nog, heel veel mensen herkenden daar het syndroom van Asperger in. Terwijl het op die manier nooit echt zo bedoeld is geweest. Maar puur inderdaad, we zetten één personage neer... verstoken van sociale vaardigheden. En daartegenover willen we Martin, het andere personage uit de serie... die sympathiek, menselijk, sociaal vaardig, uh, hier en daar wat onhandig... maar in ieder geval op, op een hele humane manier daartegenover staat. Maar de fascinatie van die schrijvers die, uh, richt zich dus ook op de hoofdpersonen. Misschien Absoluut. meer dan uh, op het verhaal, of niet? Um, ik, het, het sterke van de Scandinavische series is, denk ik... dat ze af, niet alleen oog hebben voor de vertelling en het... het, het voortgang van het oplossen van de misdaad of de politieke achtergrond... maar ook met name die ontwikkeling en langdurig en secuur ontwikkelen... van dat soort personages. Nou zijn er zijn ontzettend veel grote spelers op de markt van amusement. En zeker in dit geval hè, televisieseries... die ook nog een keer op DVD verkocht kunnen worden. Maar jullie hebben die allemaal binnen weten te halen. Hoe kan dat? Um, ik denk net zolang als de traditie van de boeken bestond... dat de, de oprichters van Lumière, Jan de Klerk en Alexander van der Putten... al fans zijn geweest van de boeken. Dus uh, vanaf de jaren zeventig al aan het lezen waren, volop op de hoogte waren. Dus op het moment dat Wallander verfilmd werd... waren ze er eigenlijk als de kippen bij. Maar er zijn natuurlijk andere distributeurs die ook uh, een gaantje willen meepikken. Ja, maar op dit moment we we dusdanig vroeg zitten we in alle processen. En misschien het allermooiste voorbeeld is nog wel... dat we destijds, toen we bezig waren met Wallander... om het tweede seizoen te gaan vertegenwoordigen... dat diezelfde producent ook aan ons vroeg... of we niet zouden kunnen helpen met de financiering... van een trilogie van boeken waarvan ze net de rechten hadden verworven. En dat blijkt Millennium te zijn. Dat was op dat moment nog een heel onbekend schrijver, boek, yeah. um, en je weet waar het toe uitgegroeid is. Gigantisch succes. Ja. Nou altijd. zijn er van Millennium van Wallen, ook van de Killingen... zijn er Engelse remakes. En ja, dan krijg je toch niet meer die echte originele versies... maar dan krijg je van die ja, hollywood sausjes eroverheen gegooid. Ik vind dat persoonlijk nog wel meevallen. En ik denk ook, het, het leuke is van het ontstaan... van een David Fincher Millennium-versie... en de Amerikaanse Killing-versie dat je ziet dat, uh, dat de vertellingen dusdanig sterk zijn... dat daar weinig aan veranderd wordt, maar dat er puur met meer budget... dat het allemaal wat sneller, flashier, et cetera, gemaakt wordt. Maar het leuke daarvan voor ons is in ieder geval... dat het versterkt de discussie bij het publiek wat is nou de meest interessante interpretatie van de vertellingen? En het grappige is dat we bijvoorbeeld bij The Killing, de Amerikaanse versie, op het moment dat die in de winkels verscheen op dvd, zagen we ineens op de Amerikaanse versie de sticker verschijnen let op, dit is niet de originele versie. Was dat verplicht? Of hebben de Amerikanen dat, dat zelf gedaan? Ze, uiteindelijk heeft dat degene die de DVD zelf in de winkel heeft geplaatst... heeft dat al opgezet. Maar wij merkten heel erg dat de originele versie... minstens zo goed gewaardeerd werd als de Amerikaanse versie. Maar bent u niet bang dat die Amerikanen... die Deense, Noorse, Zweedse schrijvers gaan benaderen... en zeggen van, nou, wij willen ook wel een keer... een het goede, gebeurt, succesvolle serie maken? Het gebeurt maken? al. Uh, er zijn nog geen resultaten van te zien. Maar het enige wat, wat ik daarop kan zeggen... is dat wij al dusdanig vroeg bij projecten betrokken zijn. Dat, we hebben ja. nu al een project van Jo Nesbo op het oog voor 2015. We gaan met Jane Campion in zee voor een serie die volgend jaar uitkomt. Dus we zijn dusdanig vroeg dat we eigenlijk misschien wel pretenderen om nog een stapje voor te zijn. Ze hebben dus genoeg budget daar, ook met uw medewerkers natuurlijk. Maar daardoor kan die serie ook zo mooi worden zoals die is. Het fantastische is dat de Scandinaviërs echt de kwaliteit weten te behouden. Uh, waar je ziet dat in Nederland bijvoorbeeld... dat er misschien een paar ton per aflevering voor een serie beschikbaar is. is het gemiddelde budget wat in Scandinavië beschikbaar is... is zeker een miljoen. Morgen begint de tweede editie van het Lumière Crime Festival. Dat zei ik al met de marathonvertoning van de Killing 3. Dat is het laatste deel van een trilogie. Ja. Wanneer ligt de dvd daarvan in de winkel? Um, de dvd is nu voorlopig even exclusief beschikbaar via de Volkskrant. En vanaf 17 december in de winkels te vinden. Maar ik kan zeker iedereen aanraden om, als je de kans krijgt... Kom hem absoluut zien op een groot scherm, want je weet niet wat je meemaakt. Het is fantastisch om te zien. Is er nog meer te zien, behalve de killing? Behalve de killing hebben we aanstaande zondag... hebben we de wereldpremiere van uh, het laatste seizoen van Wallander. Dat is gebaseerd op het laatste boek van Henning Menkel, De Gekwelde Man. En we vertonen ook diekte, Een nieuwe introductie van een nieuwe crime-serie uit Scandinavië. En we hebben ook Real Humans, wat echt... Uh, aan je de vernieuwing van de Scandinaviërs kunt zien. Real Humans gaat over robots. Ik heb toevallig gisteren deel ja. 1 gezien? Ja, het is... Uh, Spannend. Je kijkt naar een Scandinavische serie... maar tegelijkertijd zitten er ineens robots in... die bijna niet van de mensen te onderscheiden zijn. Esther Ballenberg van Lumière Nederland... over het succes van Scandinavische series. Dank en veel plezier dit weekend met ja. jullie Crime Festival. Heel graag gedaan, dankjewel. Waarom geen autobeurs en wel een beurs voor miljonairs en...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 Syrië heeft nog steeds geen internet en ook telefoneren is vrijwel onmogelijk. Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Gisteravond vielen alle verbindingen uit en vanwege hevige gevechten rond het vliegveld... zijn ook vluchten naar de hoofdstad Damascus geschrapt. Lampenfabrikant Osram schrapt wereldwijd 4700 banen. Dat is zo'n 12 van het personeelsbestand. Het dochterbedrijf van het Duitse Siemens wil daarmee een miljard euro bezuinigen. Losram heeft last van de overgang van traditionele gloeilampen naar ledlampen. En in Nieuwekerk aan de IJssel is een vrachtwagen tegen een spoorviaduct gebotst. Daarbij is de bijrijder van de truck om het leven gekomen. Over de toestand van de bestuurder is nog niks bekend. En het is nog niet duidelijk waardoor die truck tegen het viaduct is gereden in Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen knopen Ridderkerk en de Van Brinnen-Noordbrug 4 kilometer. Op de hoofdrijbaan van de Van Brinnen-Noordbrug zijn twee rijschroken dichter, staat een auto stil. A28 Utrecht-Amersfoort bij de Ave 2 kilometer. En de N219, Capella aan de IJssel-Zevenhuizen, is in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk aan de IJssel en de aansluiting met de A20. Dat komt door een ernstig ongeluk. Hey de gids.fm met Felix Burders. Valt er een revolutie te winnen zonder internet? Daarover later meer in dit Dat is de resterende half uur van de gids.fm van vandaag. The Outfield is een band uit Londen en ze zingen Your Love uit 1985. Is on a vacation. Forever. Jullie avond en nacht eraan, jongens van die Outfield. I don't want to lose your love tonight. De 1. In de Palestijnse gebieden wordt nog altijd feest gevierd. Na het besluit van de Verenigde Naties om Palestina toe te laten als waarnemersstaat. Een historische beslissing die vooraf werd gegaan door misschien wel een net zo historische blunder. De woordvoerder van de VN stuurde voor de vergadering begon nog snel even een tweet de wereld in, met grote gevolgen. Internetjournalist Francisco Van Jolen, goedemorgen. Ja. Jij weet alles over digitale nieuwtjes en ontwikkelingen. Wat is er gebeurd precies? Nou, vanuit de officiële Verenigde Naties-account, 1,1 miljoen follower, followers, als ik me niet vergis, nogal wat mensen die dat volgen, werd er gezegd van Ban Ki-moon, het is vandaag de dag van de solidariteit met de Palestijnen. En Ban Ki-moon benadrukt nog eens de noodzaak van een één oplossing een één staat op en dat, was op, dat is <laughs> dat was opmerkelijk, want het ja, het is toch gaat toch om de twee-staat-oplossing. Dus, uh, en degene die dat gedaan had, die had die eigenlijk die, Je kan tweets van tevoren programmeren en dat ze zeggen van straks om half elf of om half twaalf, wat is het? Half één... gaat er automatisch een tweet uit en daar staat dan de uh, Felix is uh, op Facebook of zoiets dergelijks. Weet je dat kan je programmeren ja, ja. en uh, dat kan je doen. Maar dat met... had zij gedaan, dat had zij gedaan en uh, ze ging vervolgens een vergadering in, dus ze had niet door. Dat de wereld in brand stond, zeg maar, terwijl zij daar rustig zat te vergaderen. Want iedereen reageerde daar natuurlijk op. En na een half uur of zo is dat weer rechtgezet. Maar het was maar... een klein foutje dus. Klein foutje, maar we hebben het al eerder in deze rubriek geconstateerd. Uh, het wordt steeds belangrijker dat je Twitter onderling, ook tussen staten... Je zag dat tussen Israël en Hamas, die zaten elkaar via Twitter ook te bestoken. Niet alleen in het echt. En ja, voor hetzelfde geld heb je binnen de kortste keren een diplomatieke rel met zo'n faux pas. Er is trouwens een heel handig uh, hulpmailtje als je gaat kijken bij uh, e-diplomatie... Uh, Afp.fr, dat is het Franse persbureau, dan kan je zien hoe het diplomatieke Twitterverkeer in de wereld in elkaar steekt. Welke je kan bijvoorbeeld kijken van wat gaat er vanuit Nederland de wereld in, wat gaat er naar Nederland toe, uh, wat zijn de relaties onderling, is heel mooi in beeld gebracht. Afp.nr? Uh, FT diplomacy.afp.fr Ja, AFP ja dus mensen het vergeten, moet ik ze even via Twitter vragen. En dan het internet in Syrië, daar, daar horen we de hele ochtend al berichten van. En gisteren ook al, dat, het, dat zou uit de lucht zijn. Dat zou uit de lucht zijn, omdat het, ja, het is onduidelijk waar, of dat door de autoriteiten is dat gebeurd, of dat dat gewoon weggebombardeerd is, zeg maar. Maar wat er wel als gevolg van die kwestie aan de hand is. er bleven namelijk gewoon een aantal sites in de lucht. Je zag het ministerie van Religieuze Zaken, een paar steden die online bleven, andere dingen. En uh, de New York Times die ging daar eens achteraan... en ontdekte dat al die websites in de Verenigde Staten staan. Oh? En dat is natuurlijk wel heel erg raar. Dus die zijn er eens met, met die lui gaan bellen... die die websites hosten van, wat is dit? Want dat mag niet, hè? Je mag, Amerikaanse bedrijven mogen niet uh, diensten zonder toestemming verlenen... aan het Syrische regime. Dus inmiddels zijn die on, onderuit, uh, af, offline gehad. Maar je kan je wel afvragen... Ja, waarom is eigenlijk niemand eerder op het idee gekomen... om te checken waar al die websites uithangen? Dan... Uh iets totaal anders. Ik raak steeds mijn sleutels kwijt en soms is mijn telefoon zoek. Ja. En dan weet ik dat jij een slimme jongen bent. Ja, nou, telefoon is nog een beetje lastig, maar als je je telefoon wel hebt, maar je sleutels kwijt bent, dan heb ik wel een trucje. Er is een uh, gozer, die heeft een, uh, iets bedacht, een uh, Bluetooth sticker. Je weet Bluetooth, dat is het draadloze uh, communicatiesysteem hè, waar je bijvoorbeeld met je headsetje communiceert. Nou, dat heeft die, die wordt dat is heel erg klein tegenwoordig. Kan heeft hij een stickertje verwerkt, batterijtje erbij en dat kan je dus op dingen plakken. En dan schakel je je smartphone in en dan zie je waar het is. Dat oh ja? wil zeggen, ja. Nou ja, in een, een straal van 15 meter zeker of 25 nou, meter. En je kan het op afstand een lichtje laten branden of een signaaltje uitzenden. Dus als jij je sleutels kwijt bent, dan kan je hem laten piepen. En je kan hem, maar nou, die sleutelshangers heb je al lang, toch? Die, die, die, die sleutelhangers, maar je kan het bijvoorbeeld op je bagage plakken. Dus als je zit in de luchthaven te wachten... en dan in plaats van tussen al die mensen te gaan staan van... waar blijft mijn koffer? Nou, komt hij naar buiten. En is, het is wel een duur grap nog. Zo 15 dollar gaat het mis. Het is er nog niet. Het moet nog gemaakt worden. Het enige wat hij nog moet vinden is geld, zeg maar. Er zitten geen stickers op. Dus, uh, en, uh, maar ja, dan kan je wel. ik kan nog wel een paar dingen verzinnen. Niet zozeer omdat je dingen kwijt bent. Maar ik vind het ook handig. Ik heb het wel eens met mijn iPhone als die ik kwijt ben. Dan zoek ik op mijn iPad waar mijn iPhone ligt. En dan vind je hem? Ja, dat werkt heel goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was ook een bijzondere, een bijzondere gebeurtenis. Gisteren was het de 40ste verjaardag van Pong. Eigenlijk een van de eerste, het eerste commerciële uh, computerspel wat er was. En wat er eigenlijk wel grappig mee was: uh, dat ding werd gemaakt. Dat stond dus in cafetaria's en zo, een soort alternatieve flipperkast. Helemaal in de begintijd van de computer. En die dingen gingen voortdurend stuk. Ja. En uh, nou, Pong werd gemaakt en het, het, luk, het sloeg ook niet echt aan. En Pong werd gemaakt, dat het leek wel wat. En op een gegeven moment werd er gebeld van jongens, het uh, apparaat doet het weer eens niet. Nou, die apparaten waren ook helemaal... Uh, uh, ja, die, waren niet, die, die functioneerden vaak niet goed. Dus die technicus die hem ontworpen had, die dacht... nou, gaan we weer, weet je wel, is het weer mis? Dus toen ging hij naar de, het apparaat toe, het prototype, om hem te repareren. En toen zag hij waarom dat hij het niet meer deed. Ja. Omdat hij helemaal vol zat met kwartjes. Dus toen wist hij dat hij een hit had gemaakt. <lacht> Voor het eerst was er een spelletje gemaakt waar mensen verslaafd aan raakten. En dat bestaat nog altijd. Het bestaat nog altijd. Je kan nu op de iPhone. Ze hebben de van Atari, die dat allemaal bedacht. Dat was de eerste bedrijf die dat maakte. Die heeft een app ervoor uitgebracht. Dan kan je het op je iPhone of smartphone spelen. Ik vond het niet zo. Ik vind Er zitten er allemaal tierlantijntjes aan. Terwijl het mooie was natuurlijk. Pong, het ouderwetse. Zwart-wit scherm. Balletje heen en weer. Met zo'n streepje erachteraan vanwege... Hoe is het dat? Dat is Pong. Weet je niet wat Pong is? Felix. Ping, pong ping, pong. Hé, eh... Francisco Viola is in de house, dus er is nieuws voor aanstaande ouders. Ja, weet je weet, dat is mijn specialiteit. Echt, hè? cursus voetvrouw in, in de, de avonduren erbij. Uh, nee, wat wel grappig is. Je kunt uh, ja. berekenen of je kind later dik wordt als die geboren wordt. Er is een, een, een website online, een, een, een calculator online gezet. Je vult je BMI in van de vader en de moeder. Je vult in wat hun opleiding is. Je vult in of ze roken ja of nee. Je vult het gewicht van de baby in. En je ziet of die baby, hoeveel procent kans er is dat die baby later vetzucht krijgt ja of nee. Want dat zijn de factoren die meespelen. Dus als je dat wilt doen, dan kan je dat checken. Je zou vrij nu vragen: waar staat hij dan? Dat is een heel ingewikkeld adres. Moet je me even twitteren of mailen, dan stuur ik het terug. Waar staat hij dan? Francisco Rio. Ja, tot, tot volgende weer, week, jongen. Ze is de opvolgster van Prem Radakishoen in het programma Lijn 1. Elke ochtend voor de gids op deze zender. Radio 1. En ze presenteert het televisieprogramma Halve Maan over ontwikkelingen in de moslimgemeenschap. En ze is nu. Te gast in de rubriek Tijdgeest met Simone Wijmans. Praat ze over het leven online. Tijdgeest, de webwereld van... Naida Aurangzeb. Ik heb op Twitter 423 volgers. En ik denk dat ik zeker wel drie uur per dag online ben. En ben je een fanatiek Twitteraar zelf? Nee, ik vind Twitter heel erg bloot op de een of andere manier. Ik vind het idee dat, dat wat je daar roept... maar echt, door, echt werkelijk door alles en iedereen gevolgd kan worden... vind ik eigenlijk niet zo'n heel fijn idee... Dus Twitter gebruik ik alleen maar als iets me zo hoog zit... dat ik denk, dit moet gewoon de wereld in. Bijvoorbeeld toen met uh, de aanslag op het meisje Malala in Pakistan. Daar vond ik echt iets van. En dan zeg ik het over de hallo-woningen. Ja, dat de politiek zich uh, ermee gaat bemoeien... of ik mijn kont wel of niet met water was. Doe normaal, man. En je, je noemde ook je moeder in die tweet... Ja, dan moet ik dus mijn moeder, die dus netjes zo'n kraantje heeft om zich te wassen na het toiletbezoek, moet ik dus gaan uitleggen. Dat dat niet meer mag van de Nederlandse politiek wellicht. En dat ze dus voortaan maar natte doekjes moet gaan kopen bij de DA. Zie je hem alle aankomen? Dus echt, als je echt boos bent, dan verschijn je op Twitter. Ja, hoewel ik ook wel de neiging heb als ik heel erg verliefd ben om dat op Twitter te doen. Maar dat oh, deel je dan handig. weer wel. <laughs> nee, dat is niet zo handig. Wie volg je zelf op Twitter? Nou, ik, heb daar wel, ik denk daar echt over na. Ik zorg ervoor dat ik een soort wijer van mensen heb. Dus ik volg mensen uit de journalistiek, binnen- en buitenland. Ik volg collega's en ik volg mensen wat ik, dat ik het gewoon leuk vind... voor een ja, feel good... Dus ik volg bijvoorbeeld als het gaat om de debatwereld... dan volg ik Gustav Bessems van de Volkskrant, maar ook van de Bali. Ik volg voor het buitenland volg ik bijvoorbeeld collega Jan Eikelboom van Nieuwsuur. Um, de, maar ik vanuit de politiek hand in broeken. En van de dames volg ik Dominique van der Heijden gewoon voor het dagelijks nieuws. Uh, Margriet van der Linden om te kijken vooral ook, wat het, ook sowieso wat zij vindt... maar ook vooral als het gaat om vrouwenzaken. En Petra Stina volg ik vooral voor de Midden-Oosten. Maar ik kwam er ook weer achter dat ik dacht van... man, wat volg ik veel mensen uit de mediawereld. En eigenlijk word je daar ook weer heel erg depressief van. Dus voor tegengeluid uh, volg ik uh, comedians, omdat ik dat erg leuk vind. Ik vind iemand als Nico Dijkshoorn erg leuk en grappig... En Peter Breveld van frontaal naakt volg ik omdat ik dan enorm moet lachen om alles wat hij roept. Heel veel mensen kennen frontaal naakt niet. Wat is dat voor, voor site? Zij geven hun mening op van alles wat er gebeurt. Um, wat ik goed vind van frontaal naakt is dat ze zowel rechts als, als links kritisch benaderen. En dat wel doen met net over de over edge, waardoor je dus meteen er wat van vindt. En of het nou gaat om de PvdA of de VVD... of het gaat nou om een rotte Marokkaan, Marokkaanse yogis of leuke Marokkanen... ze zeggen iets over alles wat er speelt in onze samenleving. En dat vind ik wel heel fijn. Zit je ook op Facebook? Ja, Facebook zit ik veel te lang op. Zo lang dat ik er een muisarm van heb gekregen, volgens mij huisarts. Ik denk dat mijn grootste verslaving niet eens Facebook is, maar Google. Mijn familie en mijn vrienden noemen mij het Google-meisje... want ik ben er erg goed in... Als je heel veel googelt, gebeuren er ook leuke dingen. Ik ben een grote fan bijvoorbeeld van de gedichten van Rumi. Een van de grootste uh, dichters uit de oosten islamitische uh, traditie. En al googelende naar zijn gedichten in het Nederlands... want het zijn er niet zo heel veel... kwam ik erachter dat er een van de oudste vertalingen van zijn gedichten... uit 1800, 1800 zoveel is. Oud-Hollands, prachtig gedicht van Rumi... En dat vind ik dan weer leuk. Maar ook, zo kwam ik erachter dat er een hele leuke website is... waarin je alle stukken van Shakespeare in het kort samengevat zijn. En dat vind ik dan ook leuk. Dan kun je gewoon een avondje, anders lig ik op de bank... en dan neem ik heel al die dingen van Shakespeare even door. Ben je een YouTube-kijker? Ik kijk om twee redenen naar YouTube. Als ik me moet voorbereiden op interviews met mensen... en dan even wil zien wat zij in een ander programma hebben gezegd... dat doe ik voor het werk. En privé kijk ik naar YouTube als een soort heimweekkanaal. Dus als ik heimwee krijg naar de Pakistaanse smartlappen... waar mijn moeder naar luisterde toen ik jaar of zes was... dan uh, typ ik bijvoorbeeld in YouTube in uh, Nusrat En dan luister ik naar die muziek. Ik ben zelf... Pakistaans, Nederlands, dus niet Arabisch. Maar ik heb enorm iets met die Arabische wereld. En zeker het gebied rondom Jeruzalem, rondom Israël, Palestina. Dus als ik naar die muziek luister, dan luister ik naar iets wat voor mij is. En als ik heimwee heb naar mijn tijd in het Midden-Oosten... en met name naar Jeruzalem, dan uh, tik ik in Fayrouz... en dan luister ik het liefst naar het nummer uh, Al-Quds Madina Tussalam. Jeruzalem, stad van vrede. Dus eigenlijk zoek ik op dat heimweekanaal YouTube steeds... naar kleine stukjes van mezelf. Ja, zoals vorig jaar in Amsterdam volgens mij. Feirous met Al Quds Medina en oftewel Jeruzalem, stad van vrede, een favoriet nummer van presentatrice Naida Horngsep. Alle besproken links staan op de site onder het kopje Tijdgeest.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 In 1986, nog een nummer 1 hit, Wonderful World van Sam Cooke, maar toen was hij al dood. Nederland moet het komend jaar doen zonder autobeurs. De tweejaarlijkse autorij is namelijk te duur. Maar heeft zijn beurs überhaupt nog toekomst? Dat vraag ik aan Wim oude -Weernink. Goedemorgen. Morgen, Felix. Onze auto-expert. De beurs gaat er dus niet door. Maar hoe belangrijk was die nog, Wim? Nou, het was al een beetje een aflopende zaak. Uh, oorspronkelijk, zeg maar 30 jaar geleden kwam er 500.000 man publiek. 400.000 man publiek. En het uh, was twee jaar geleden, geloof ik, nog zoiets van 200.000. Dat was al uh, heel marginaal. Het, het vervulde vroeger een functie. Je had een dealerapparaat... En, maar je had ook een zeg maar neutraal objectief platform en dat was de RAI. Daar ging je natuurlijk kon je vergelijken, dan kon je de prijzen en afspraken met dealers maken. Ja. Dat is voorbij. Het, het, het was nog een beetje een netwerkplek voor, voor, voor, voor de branche. En dan mensen die een dagje uit wilden. Maar ja, mensen doen andere, andere dingen in de kijken, vrije tijd. kijken, kijken en niet kopen. Kijken, kijken en niet kopen. En vooral ook omdat het een afspraak was tussen de fabrikanten in de tijd en de importeurs, dat er op de RAI niet gekocht kon worden. Alleen maar contacten gelegd konden worden in Brussel kan dat nog steeds wel. Dat is een typische kopersbeurs. Dus in feite startte het waarschijnlijk als een soort verkooptechniek. Maar tegenwoordig is dat niet meer het geval. Het, het is natuurlijk... Uh, de, als, als marketinginstrument is het vooral achterhaald. Uh, uh, wie een auto wil kopen gaat naar internet. Die gaat naar alle merksites. Die kan vergelijken. Die kan zelfs een auto samenstellen. En dan ga je op een gegeven moment naar de betreffende dealer toe. En dan weet je vaak meer van je auto die je wil hebben dan die verkoper. Want die verkoper die kent de verhoudingen met andere uh, merken niet zo. Dus wat dat is, is een hele verschuiving van de, van de marketingaandacht. Nou, dan zie je natuurlijk alleen maar plaatjes. In een showroom zie je wel de auto staan. Daar zie je wel de auto staan, maar ja, je mag er vaak niet eens mee rijden. Uh, test waar, of het moet een hele dure auto zijn. Zeg maar als je een, zeg maar een normale modale middenklasse koopt en je zegt mag ik even een proefrit maken, dan kijken ze nog raar aan ook. Want het, ja, je weet toch wat je wil. Het, het is wat dat betreft, het autokopen is een heel ander proces geworden. Uh, het is ook zo dat het natuurlijk een... een, een uh, een onderdeel is van de hele distributieketen van de autofabrikant naar de consument toe. Uh, van de bruto verkoopprijs maakt de distributie meer dan 30% uit van de, van de kosten. Zoveel? Dat is ontzettend veel. Dat is niet alleen het transport van de fabriek naar die, naar de, naar die dealer toe... waar de consument apart voor betaalt bij de afleveringskosten... maar daar zit ook uh, in de, sh de, de, de showroomkosten, de reclamekosten, de sponsorkosten... deelname aan autosport van bepaalde fabrikanten... en natuurlijk ook autententoonstellingen en uh, met name als het regio internationale shows zijn waar geen internationale pers op afkomt. Eh, daar is het achterhaald. Dan heb je alleen de tentoonstelling van Genève nog in het voorjaar als de grote jaar voorjaarsbeurs. En eh, om de jaar heen is het dan Frankfurt of Parijs. En dat zijn twee belangrijke beurzen ook. Waar iedereen komt uit de industrie en waar ook veel, op primeur staan. Maar hebben die dealers, hebben die fabrikanten dat door... dat er inmiddels op een andere manier naar auto's wordt gekeken... Om, op het moment dat je ze wil gaan aanschaffen? Ja, ik, ik vraag me af of, ze, of, ze dat, of de consument het eigenlijk wel door heeft. Uh, uh, wanneer er, in, zoals vorige week, een, een nieuwe Audi-terminal... de grootste Audi-terminal van Europa in Amsterdam wordt geopend... schijnt meer dan 10 miljoen euro gekost te hebben... Uh, een auto komt uit een fabriek. Op een vrachtwagen wordt die naar die dealer gebracht, of met de trein... En dan staat hij daar drie weken in de showroom... en de rest van zijn leven, 15, 16, 17 jaar, rijdt hij op straat. Ik vraag me af wat daar het nut van is. Uh, natuurlijk moet je een, een, een ontvangstplek hebben, een ontmoetingsplek... waar je op een gegeven moment uh, zeg maar een verkoopgesprek kan voeren... waar je je eventjes thuis voelt. Maar dit, dat hele plannetje, dat hele idee van merkbeleving... dat wordt heel erg opgevoerd... En dat zit wel in de nieuwprijs nieuw van de auto verwerkt. En uh, die verschillen die gaan heel groot worden. Zijn er al nieuwe ontwikkelingen wat dat betreft, wat marketing betreft? Nou, het, het internet vanuit de dealers. Uh, met dat je uh, zeg maar vanuit, van achter het scherm uh, rustig je auto kan configureren. Hè, dat is de basisprijs, dat zijn de accessoires. Dat, dat functioneert wel goed. Maar ik vraag me waarom de RAI niet op een gegeven moment met de gezamenlijke importeurs. een soort uh, virtuele autotoneelomstelling maakt. Die het hele jaar doorloopt, die het hele jaar door vervest wordt zodat je met, met allerlei uh, links en zo uh, meteen in die, in, in die rij aan het shoppen bent. Hoe zit het in de buurlanden? Hoe werkt het daar? Uh, nou, daar, daar is, is het, het dealerapparaat natuurlijk in principe op dezelfde lees geschoeid. Alleen in Duitsland is er een heel bijzonder fenomeen. Daar uh, wordt je auto uh, niet afgeleverd bij de dealer. Maar heel vaak, voor het merendeel, gaan de mensen de auto ophalen bij de fabriek. Uh, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, allemaal... die hebben hele grote uh, afleveringscentra. En in plaats van die hoge afleveringskosten te betalen... want dat is in Duitsland door de afstanden nog hoger natuurlijk... ga je naar de fabriek, je maakt er een dagje uit van. Uh, ze hebben daar een musea, ze hebben restaurants erbij. En dat, is een en heel dat bijzonder... wordt betaald ook? En dat, dat, reisje. Dat, dat, dat, dat wordt betaald, maar dan heeft men een extra ervaring voor die afleveringskosten. Dus ik kan samen met jou naar Praag om een Skoda aan te schaffen. Ja, of misschien zelfs naar Mladá Boleslav. Uh, dat is ver van Praag af, maar dat is, uh, de, de fabriek is mooi, maar de stad is uh, niet om aan te zien. Dankjewel, Wim. Tot volgende week. Wat biedt de buis vanavond? Nou, ik wijk vanaf half acht uit naar het kokenaal 24 Kitchen. Het begint met Rudolf van Veen in de beginnende bakker. Hij laat zien hoe mooi en makkelijk een taart te bakken kan zijn. Rudolfs Bakery, aflevering 110. Dan komt de makkelijke maaltijd, aflevering 283... en daarin laat Rudolf zien hoe je je moeder kunt verrassen... met een makkelijk te maken cake. Je begint om 8 uur. Een half uur later laat Rudolf je zien hoe je snel een lekkere TKW maakt... die je normaal gesproken wellicht zou afhalen. Vandaag is het de Visburger, grenzeloos koken, aflevering 245 om half negen. En dan volgt Jamie Oliver met hazenrug om 9 uur... en 15 Australische stagiaires om half 10. en een gegrilde steak, ratatouille met safari, rijst, zwarte kip... en quinoa salade uit San Francisco om 10 uur... En dan begint die hele carousel weer van voren af aan. Dus je kan ook later instappen hier. Die 15 stagiaires vind ik interessant. Ja, dat dacht ik al. Wat gebeurt er in lunch zo meteen? Qua <laughs> eten. Um... Nou, we eten gewoon een broodje kleffe kaas, denk ik. Uh, dat Hadassar de Boer en Juri Albrecht. En uh, de stelling straks in Stand.nl. Het is goed dat de VN Palestina erkent als waarnemerstaat En Harry van Bommel komt daarover praten, Tweede Kamerlid voor de SP. Nederland heeft uh, zich neutraal opgesteld ja. bij die stemming. Ja. Kijken wat Van Bommel daarvan vindt. Dankjewel, Jurgen. Ik ga zo luisteren. Surf naar de gids.fm. Heel goed weekend. Morgen in Troskamer de politieke stand van het land. Met coalitie. Een iets florisantere start hadden we allemaal gewild. Met oppositie. Nou, ik ben de CDA, dus uh, ik weet dat regeren moeilijk is. En met kritische gesprekken. Ik begrijp deze vraag Meneer, meneer Borriand, dus het is een hele goede journalistieke verhaal op die manier ingegeven. Geef nou eens gewoon nou antwoord, wist nee, nee, nee, maar ik ga niet in de. Kijk, ik moet luisteren. Dus het, uh, zijn... Luister morgen van 11 tot 12 naar Troskamer Radio 1. Het nieuws van alle kanten.